Minder last gehad omdat wij het echt een hele oude ijzeren winkel hadden. Die dus het moest hebben van de servers. Ja. Uh, waar horen, heel veel mensen voor op, op afkwamen. En dan is het, het, het, het, het, het typische Zandvoortse. Het zijn eigenlijk allemaal vriendklanten. Dus niet zozeer het, het, het economisch komt er ook wel bij. Ja. Maar het is uh, het, het leuke contact is het me, meest belangrijke.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 proberen zo informe informeel mogelijk te houden, mm -hmm. dus dat uh, is niet met heel veel zo, ja, we doen wel wat er anders gebeurt. maar uh, dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon lekker in de lijn van ons bedrijf hebben, ja. daardoor uh, doe ik het eigenlijk ook in de winkel, uh, Dan dat ik zeg van, nou, lekker informeel, uh, niet uh, al te moeilijk, uh, want dan word ik emotioneel zelf, beetje te uh, <laughs> Ja, ja.